Verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Maarsbergen en Veenendaal West drie kilometer door wegwerkzaamheden en de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek is tussen knooppunt Ressen en het Gelgedoom dicht door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting, Patrick Laudiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Het interviewprogramma van BNN op Radio 1. Elke week komen wij met de overnachting live vanuit het College Hotel te Amsterdam. En hier op een van de kamers mag iemand even tot rust komen. Even tot zichzelf komen. En ja, van deze week hebben we iemand die eigenlijk ja, niet weg te slaan was uit het nieuws. Het begon al met een interview in de Volkskrant maandag... Toen was hij nog bij Knevel van de Brink. Nou, waar is hij niet geweest? En vandaag nog in het 8 uur journaal. Uh, hij is de voorman van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Ik heb het over Siebrand van Haarsma Buma. Hij zit hier achter de deur van Kamer 108. Uit te rusten van die week, denk ik. Een bijzonder goede Dag, avond. Dag Patrick. Hoe maakt u het? Prima. Ja? Ik ben nog wakker. Ja? Dus, je, dus je mag nog binnenkomen. Nou, dank u wel. Uh, want u bent moe, neem ik aan dan. Ja, het was, het was een uh, drukke week, maar ik ben er helemaal klaar voor. Voor dit interview? Of, ja, uh, voor het interview. Het is niet dat u er klaar mee bent met uh, nee. alles wat er allemaal nee. gebeurd is afgelopen week? Is de week naar tevredenheid verlopen? Ja, ik vind van wel. Hij is net afgelopen. En uh, ik vind dat de week uh, druk is geweest. Maar aan het eind van de week kan ik op een goede week terugkijken. Maar hoe, hoe beleeft u zo'n week zelf? En daar heb ik niet naar uh, over... Zeg maar je hoor. Ja, mag ik je ja. zeggen? Hoe, uh, hoe, hoe heb je die week zelf beleefd? Um, nou, het grote verschil met de week hiervoor was natuurlijk de in intense drukte ervan. En uh, het debat wat we de afgelopen week hadden over Griekenland en alles wat te maken heeft met de euro. Um, aan het begin van de week wist ik dat dat een hele uh, drukke week zou worden. Maar hoe dat precies verlopen gaat, weet je niet. Um, het gekste is nog dat heel Nederland denkt, het is recess, de Kamer is met vakantie. En ik denk dat op het moment dat het recess voorbij is, ik dood moet al zeggen, ik ben weer aan recess toe. Zo voelt het een ah, beetje. Maar ik, je, je zegt dus van, nou, je, je weet wat er op maandag, wat je gaat doen. Namelijk ja. een interview in de, in de Volkskrant. Uh, als je dan nu terugkijkt naar de week, heb je dan, denk je, bij jezelf het goed gedaan? Ik ben altijd heel voorzichtig met zelf te zeggen, ik heb het goed gedaan. Ja, maar je eigen maar voet, vond, nou, het mijn gevoel, van wat gevoel Kijk, mijn gevoel aan het begin van de week was... Uh, de komende week gaan we debatteren over Griekenland in de Kamer. En het risico van de komende week is dat er alleen maar gedebatteerd wordt... over een persconferentie op 21 juli van de minister-president. Terwijl er echt wel wat meer aan de hand is. En dat is de toekomst van de euro. Uh, en dat gaat echt over de vraag, hoe kunnen wij een, een grote crisis voorkomen? dat is echt uh, alle hens aan dek. En mijn poging was in dat interview te laten zien dat we die stap moeten durven zetten. Dan wou ik ook laten zien dat het CDA bereid is om die stap te zetten. Daar komen we nog en over dat... te praten. Hè? Dit Prima. Interview. En dat is naar mijn idee gelukt... als ik kijk waar de debatten de afgelopen week ook over gegaan zijn. Trouwens niet alleen in de Kamer, maar ook daarbuiten. Want ook in de krant is er veel over geschreven. Maar het, het, het grappige is, je zit hier nu in deze Kamer... en uh, ja, we hebben bij de overnachting altijd legio-gasten. Dat kunnen sporters zijn, dat kunnen acteurs zijn, presentatoren. Maar nu heb ik het idee dat ik echt met de man van afgelopen weken uh, in, uh, in de Kamer zit. Echt de nieuwsmaker van de afgelopen week. Heb je dat, heb je dat, vind je dat van jezelf ook? Um, dat is als je, uh, je bent dan toch een beetje oog van de orkaan misschien. Want voor mij gaat de week gewoon door zoals die altijd. is. Dus ik merk natuurlijk wel dat een uitspraak die je doet... ineens veel meer impact heeft. En dat komt denk ik ook omdat dit blijkbaar toch gevoeld was... Op het, als het moment dat vanuit de politiek iemand moet laten zien... van het gaat nu even niet allemaal om de kleine dingetjes... nogmaals het interview van 21 juli of wat. Maar echt om de euro, echt om een groot risico... dat we met z'n allen lopen... En mijn poging om dat gezamenlijk met andere politici te gaan voorkomen. Maar geniet je daar dan van? Even straks komen over wat we allemaal moeten doen met de euro. We doen even alsof er niemand luistert. Nee, we doen gewoon even jou persoonlijk. Geniet je dan van afgelopen week? Nee, zo kan je het helemaal niet zeggen. Nee, nee. Want ik ben de hele week... Nee, niet. Je hebt toch een passie voor dit vak? Ja, maar het woord genieten is toch anders? Omdat je er middenin zit. Waarom doe je het dan? Kijk, laat ik toch heel eerlijk zeggen. Vanmiddag heb ik een stuk gefietst, toen heb ik genoten. Oh, door de duinen. Wielrenner uh, moeten worden. Ja, moeten worden. En, en juist even deze week vergeten. En het was, het was mooi weer en ik fietste door de duinen. Het was wel veel te druk, dus ik, ik hoop dat een aantal mensen niet door hebben gehad... dat ik degene was die hun van de weg drukte. Maar ik heb heerlijk gefietst. En um, deze week weet ik dat ik bezig ben met gewoon wat ik voel als een hele belangrijke opdracht. En dat is door al het gevoel heen van die euro is niks, Europa is niks. Ik wil de gulden terug laten zien dat de euro een feit is, Europa een feit is. En dat het mogelijk is dat Europa die euro redt. En daarmee onze munt, onze pensioenen, dat dat kan. En dat ik bereid ben met het CDA om die stap te zetten. Of mensen nou op dit moment dat een leuke boodschap vinden of niet. Ja, maar het is een baan. Je bent ja. fractievoorzitter van het CDA. Ja. Uh, dat moet je toch, dat, dat moet jou toch ook ja, sieren. Dat moet je nou, toch wat mooi het, vinden. Ja, wat, ik het, uh, wat ik het mooiste moment zelf vond... als ik dat zo mag zeggen deze week... was dat we op een gegeven moment met de fractie bij elkaar waren natuurlijk ook bij die debatten. En dat je merkt dat wat ik gezegd heb, ook op die fractie terug slaat. En dat ook die fractie het gevoel heeft... Wij, wij zijn met een debat bezig, niet die fractievoorzitter... maar wij zijn een debat aan het voeren wat ertoe doet. Wat ook bij ons past, want ik geloof dat uiteindelijk iedereen... die bij ons politiek actief is van het CDA... zich bewust is van de noodzaak van die euro. Het CDA, andere christendemocratische partijen... zijn ook medeoprichters, voelen zich... medeoprichters van die Europese gemeenschap. En dat je daar een belangrijke stap in zet, dat is heel erg belangrijk. Maar het is leuk dat je zegt, van, geniet je er dan van... want je bent de eerste die het vraagt. En ook het eerste moment dat ik er zo over nadenk. Want ik ben in werkelijkheid in zo'n week natuurlijk heel scherp... de hele week heel scherp daarmee bezig. Van ochtends tot avonds. Maar je weet natuurlijk helemaal niet hoe het einde van zo'n week zal zijn. En als ik dat zo vrij mag zijn om te zeggen... we zijn er nog niet. Want uh, maandag gaat het debat over Europa gewoon verder. Maar ja, ik heb natuurlijk goed ingelezen... En ik heb ook gezien dat jouw opa al bestuurder was. En uh, je vader was bestuurder. En jij hebt ook een lange traditie van besturen... bij, bij, bij Vindicat in, in Groningen, de studentenvereniging, bij de roeivereniging. Uh, en dan bestuur je nu de fractie van het CDA en dan moet je toch genieten van de afgelopen week, denk ik. Als je dan niet geniet, dan... En uh, dan ja, nogmaals, probleem. Het, het, het, het leuke is dat jij dus het woord genieten zegt. Hè, nou, nu. Maar ik vind het mooie... Ja. Kijk, wat, wat je natuurlijk merkt... is inderdaad een, een debat gaat naar buiten... en wordt gevoerd. En wat ik net zeg, is zo'n moment in zo'n fractie... dat je merkt dat die dynamiek aanslaat. Dat vind ik heel erg mooi... En tegelijkertijd is het ook echt een gevoelde opdracht waar ik mee bezig ben. En, uh, dus jij geniet niet, maar het is meer een opdracht? Beide. Ja, ik, ik, ik, ik, ik geniet van heel veel dingen, hoor. Daar heb ik echt, van, ik laat het nog sterker zeggen... het zou ook niet best zijn als ik pas geniet na een week als deze. Ja. Ik geniet van heel veel dingen. En dat zijn ook hele kleine dingen. Maar het mooie van deze week is dat ik dus echt het gevoel heb... dat een debat wat gevoerd moet gaan worden op de rail staat. Ik heb het gevoel dat mijn fractie daar zich ook heel wel bij voelt. Ik voel dat ook van mensen uit de partij, die reacties krijg ik ook... Debat moeten we voeren. En uh, de momenten van echt het genieten zitten daar tussenin. En dat oh. zijn er dus zeer veel En dat uh, nogmaals, dat was ook. Uh, maar je het, uh, voelt heel veel. Je voelt heel. Ja, ja. je voelt ja. Ja. Ja. Ja, ja. Dus was dat heel Wat is je eigen gevoel van deze week? Ja, Over, over Sibrand zelf. Um, nou ja, Sibrand heeft deze week uh, definitief de vakantie achter zich gelaten. Oh, ja. Ik was al een paar weken aan het werk. En um, de, nu zijn we echt begonnen en ik vind het ontzettend belangrijk... Dat, ik, dat, dat het mij, maar ook de fractie, gelukt is om die eerste week een soort stempel te zetten. Dat is ontzettend belangrijk voor je gevoel verderop. En, maar nogmaals, ik ben inderdaad, misschien ben ik dan toch wel van die opdracht. Want ik voel tegelijkertijd, het is allemaal heel erg leuk dat deze week zo loopt... maar er is een grotere opdracht te doen. En dat is dat ik hoop dat in Europa de leiders, de landen in staat zijn... om. Te af te wenden wat dreigt, en dat is een crisis in de euro. En als je wil, wat misschien wel interessant is, hoe ik nou ook op een gegeven moment op het idee kwam. wij moeten deze week iets doen, is toen ik deze zomer zag wat er in Amerika gebeurde. Want daar heb je één land, één munt, en eigenlijk maar twee partijen. En wij denken altijd. Amerika, dat, dat, dat bestuurt daar wel. Maar dat land ligt volkomen lam, doordat één partij gewoon zegt: van nou, mijn kiezers die zullen het wel niet willen. en het komt mij beter uit om nee te zeggen. En dat past mij niet. En dat zou de politiek in Europa niet moeten passen. En toen dacht ik, als dit risico daar al is... echt dat het land stilstaat... dan moeten we in Europa zorgen dat het niet gebeurt. Dus dat is ook een missie. Misschien ook wel de passie die erbij zit. Maar dat is de missie die ik wel voel. Nou, dat hoop ik dat er wel passie zit. Ja. Want als jij het ziet als opdracht... Ja. Weet je wel, dan, dan dat zou ik zonde vinden. Kijk, ik, ik doe mijn baan vanuit... Uh, ja, vanuit nou, het is bijna geen baan. Het is gewoon een mooi vak. En ik doe het ja. vanuit passie omdat ik het ja. graag doe. Ja. Maar als jij zegt van... nou ik doe het uh, omdat het mijn opdracht is. Ja. ja, maar dat is toch wel een houding. En... Maar de, ik merk toch, als ik jouw geschiedenis lees... toch een ja. soort van bevlogenheid en willen besturen. Nou ja, willen besturen is weer iets anders. Want ik vind het, ik, ik, ik vind het wel, uh, het, het fractievoorzitterschap... heel mooi, wat ik doe. Um, ik merk ook hoe mooi het is nou ja, dat je in een week als dit... dus inderdaad een discussie kan aanzetten... en die ook laten voortduren. Dat is heel bijzonder. Maar ik ben ook heel sterk van... het moet uiteindelijk ergens toe leiden. Er moet praktisch ook iets gebeuren. Dus ik ben pas tevreden. In die zin uh, zie, ik het, ja, zie ik het inderdaad als een opdracht. De opdracht rijdt verder. En toen ik gekozen werd als fractievoorzitter... 12 oktober vorig jaar, heb ik ook gezegd... ik wil aan het eind worden afgerekend. Dit is een missie, die doe, wij, doe ik met de fractie... gedurende een aantal jaren. En kijk aan het einde wat ik heb bereikt... En ga niet tussentijds me afrekenen als je na een paar weken niks van me hoort. Want misschien, jij weet dat niet, maar misschien heb ik ook wel genoten in weken dat je niks van me hoorde. Ja, nee, nou, en dat is zo. Nee, maar dan weet ik in ieder geval dat je toch wel geniet. Dat het niet alleen een opdracht is, maar dat er dat ook dat wel een beleving. Kop, ja, maar dat is een kopje. Ja, maar t, dit werk, dat uh, iedere dag uh, maak je dat buitengewoon intens mee. En, uh, maar nogmaals, geniet, het woord genieten vind ik wel een heel belangrijk woord. Want genieten, dat moet je niet alleen in je werk hoeven doen... maar ook daarbuiten. Dus daarom zeg ik dat zo. Nou. En de gekste momenten beleef ik als er helemaal geen camera's bij zitten. En meestal als ik, een, als ik met een paar mensen nog na zit... aan het eind van de dag, wat we nu allemaal weer hebben beleefd. Maar wanneer geniet jij dan? Nou, dat... dat, dat ik, fietsen? Ja, fietsen, maar ook... Er zijn een aantal dingen die ik zelf gewoon heel erg belangrijk vind. Dat, in mijn werk natuurlijk. Maar als ik thuis kom... Bij het gezin. En ik zie dat die, die dag gewoon weer lekker doorgedraaid is. En de wereld is ook klein, die is niet alleen maar groot, dan kan ik daar enorm van genieten. Gewoon alles even vergeten, alles ook relativeren. Uh, dat vind ik heel mooi. Toen ik klein was, of toen mijn kinderen klein waren, die zijn nu 11 en 14, maar klein in de zin van kleuters, was ik ook al wel eens nu dan op televisie. En mijn dochter, dat hoorde ik dan natuurlijk als ik thuis kwam, gaf dan een kusje op de televisie als papi ervoor was. Nou, daar geniet ik van. Ja, en dan, is dat een, en, en dan ben ik nog liever echt thuis. Ja. Dus je baalt er eigenlijk van dat je nu hier zit? Nou, uh, dat kan ik absoluut niet zeggen, want ik vind het heel erg leuk. Uh, maar de anderen die denken wel van, maar hij is toch al weg geweest deze week? Maar tegelijkertijd, joh, het hoort erbij en het is allemaal prima. Het hoort erbij? Ja, ja, ja ik, kijk, ik ben veel weg in dit vak. Maar uh, er is één ding wat mij wel redt en dat is dat ik dicht bij Den Haag nu woon. Wij wonen in Voorburg, dat is op fietsafstand van Den Haag. En daardoor slaap ik eigenlijk altijd thuis... En toch nogal wat collega's van mij wonen natuurlijk door het hele land. Ja. En dan hoef je geen fractievoorzitter te zijn. Maar het feit dat je drie nachten in de week in een appartement... of in een hotelkamer in Den Haag uh, bivarkeert... en alleen in de weekends thuis bent, als je een gezin hebt met kinderen... Dat, dat, is, uh, dat hangt er enorm in. En dat, ja. dat merk je ook wel. En uh, het feit dat ik dus toch bij het ontbijt thuis ben... en s'avonds in mijn eigen bed lig... dat maakt dat ik uh, de voeling met mijn gezin ook nog heel erg kan houden. Ja, ik eh, moet toch. We zijn nu ongeveer tien minuten onderweg. Ja. En dan merk ik van dat je zegt: Nou, het is een opdracht. En zoals dit, dat hoort erbij. En dan denk ik bij mezelf: Oeh. Nee, maar zo moet je het niet zien. Maar ik vind wel dat politiek als zodanig. Uh, is ook echt iets wat je doet voor de samenleving. Hè? Het is ook niet een baantje wat je doet. Uh, ik moet echt. Ja, je geniet, je, je, ik bedoel. Je was in je studententijd al uh, bestuurder? Weet je, geniet dat ja. toch? Of tenminste, ja. je, je bent zo iemand toch? Je kan zeggen, je doet het niet alleen voor de samenleving, je doet het ook voor wie je bent. Ja, maar je bent ook opgegroeid. Op een gegeven moment ben je opgegroeid, dat heb ik heel sterk mee gekregen. Toch kom ik weer bij dat woord: je hebt een opdracht voor de samenleving. Ik kan dat uh, niet mooier maken dan, dan het is. Dat heb ik in mij. En daarom is ook het feit dat ik bij, uh, voor de publieke zaak werk, mij daarvoor inzet ook iets wat ik nauwelijks anders zou kunnen voorstellen. Altijd denk ik van, wat kan ik doen voor deze samenleving... zoals ik dat meegekregen heb. Dat vind ik alleen maar mooi, daar, dat, dat hoort ook bij mij. Dus daar word ik ook zeker gelukkig van. En dat vind ik, dat vind ik uh, ja, nogmaals bij mij passen. Maar toch zit daar het woord opdracht in. En dat vind ik in de politiek ook alleen maar nodig. Want politiek gaat niet over jezelf. Daar moet je, het gekke is, mensen denken vaak, politiek gaat over ego's. Ik denk wel eens dat politiek juist gaat over het op de juiste tijd... ook jezelf weer weg kunnen cijferen, ten behoeve van het collectief... of ten behoeve van het verhaal wat je wilt vertellen. Mooi. Nou jij weer. Nou, nee, nou, nou ik weer. Nou, ja, jij doet het voor de samenleving. Ja. En voor deze samenleving had jij ook een schitterende plaat uitgekozen. Ja, dat klopt. Wat heb je meegenomen? Uh, Laura Poggini, Genti uh, Van een cd van weer een aantal jaren geleden. En uh, daar zit dat, dat geluksmoment wel in. Want het is echt zo'n cd die ik thuis draai als, uh, als het rustig is. Hij gaat eigenlijk altijd mee... Met vakantie, ook deze vakantie weer. We zijn, niet in Italië, we zijn niet in Italië geweest, zeg ik meteen. Maar in Oostenrijk. En toen, uh, daar was het een paar, weken, paar dagen mooi weer. Maar daar hield het natuurlijk ook op. En toen zijn we naar Tsjechië en naar Dresden en Oost-Duitsland. Het voormalige Oost-Duitsland gereden. Maar ben je vakantie, goed... Fantastische vakantie. Ja, gemaakt. Ben je goed uitgerust? Want er komen ja, weer lange maanden aan met besturen. Met je opdracht vervullen. <laughs> ja... Um... Heel goed. Het was, het was ook eigenlijk de eerste vakantie sinds een paar jaar, sinds twee jaar, die echt ononderbroken was. Waar we drie weken uh, met z'n vieren met vakantie zijn geweest. En um, het, het, het is ook zo, dat beeld van, vakantie, van je vakantie moet lang voor je ogen blijven. Dus dat probeer ik ook voortdurend terug te halen. Welk beeld en zie staat je nu dan? Heel, uh, nu zie ik de keertje in Dresden. En ik zie mezelf fietsen door de Oostenrijkse bergen. Dat zijn de twee beelden die ik heel sterk heb. En uh, het was een hele leuke Bergop? Nou, dat wordt wel minder, moet ik zeggen. Want uh, niet zozeer omdat ik nou zeg dat ik zo ontzettend oud ben... maar je moet wel blijven trainen natuurlijk. En, maar dat gaat wel. Jawel, ja, jawel. Maar met CDA ja. moet je ook bergen op nog, hè? een hele steile ja, berg. Jongen, maar goed, we waren bij je ja, plaat gebleven. leven. Ja, ja. Waarom juist deze maar plaat? Op de, uitzicht, op de top is de uitzicht het mooiste, dus daar ja, houden we ons van vast. Precies. Nou, dit is eigenlijk waarom deze, uitzicht, deze, deze plaat dus. En ik... Uh, uh, ik heb er heel sterk zo'n gevoel bij van de, de, de rust als je thuiskomt. En ik vond dus ook bij de tijdstip in deze kamer die uh, plaat wel bij horen. Ik kondig hem zelf even aan. Laura Posini met Genti. Sbagli assai, quasi continuamente. Sperando di non farsi mai troppo male. Ma quante volte si cade? La vita, sai, è un filo in equilibrio. e Prima o poi ci ritroviamo distanti. Ik video.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 Dus eigenlijk iedereen die uh, uh, zegt van meer Europa, wat u zelf ook zegt, die hebben dan eigenlijk geen gelijk. Het moet eigenlijk gaan gewoon bij Nederland. Nou, wat, het is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik vind juist deze week, dat, dat viel me ook weer op, dat het heel erg ging over ja of nee tegen Europa. Maar Europa is een feit. En Europa is met hele goede gronden opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Dat waren eigenlijk twee dingen, nooit meer oorlog. Hè, dat was toen. Maar ook uh, positief een aantal landen die een democratische toekomst willen hebben samenbrengen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 Die is leuk, die is eerder tegen mij gebruikt. Ik heb oh, al... ja? ja, die vind ik goed. Die ging over, uh, dat is inderdaad een interview uit 2008... en dat ging over uh, het gedogen die van die allemaal overtreden koffieshops ja. en zo. Ja, klopt. Ja. Nou, nee, daar en u gedogen niks tegen hele inbrengen. partij? Nee, ik gedoog helemaal niemand, ik gedogen de regering. Is, vindt u het moeilijk soms met de PV? Nou ja, de eerlijkheid gebieden zeggen dat behalve dan dit onderwerp... het in de praktijk juist beter gaat dan, wij hadden, dan ik zelf had verwacht... En dat, ik kan ook gewoon motiveren waarom dat is. De ideologische verschillen met de PVV zijn heel groot. Zeker tussen CDA en PVV. Als je kijkt naar hoe je naar religie bijvoorbeeld kijkt. Tot, tot dingen die heel diep raken. Naar de islam, het christendom. En de verschillen daartussen. Maar regeren is ook zaken doen. En gaat ook over gewoon een afspraak maken. Verschillen begrijpen, accepteren. En op een gegeven moment tot een afspraak komen. En uh, dit voorjaar hadden we bijvoorbeeld een, een hele moeilijke problemen rond de zorg. Hè, grote overschrijdingen binnen die zorg. Ja, dat staat niet in een regeer- of gedoogakkoord. Dan moet je samen proberen om een oplossing voor zoiets te krijgen. En eigenlijk is dat vanaf dag één een onderhandeling geweest... Die, die best wel pittig was, maar heel fair En waar iedereen zei ook, ja, maar we willen er wel uitkomen. Uiteindelijk kwamen we eruit. En is ook op een hele nette manier de afronding daarvan gedaan. Dat is op meer onderwerpen geweest. Dus ik vind het samenwerken met de PVV in de praktijk vaak heel goed, heel goed werken. En tegelijkertijd realiseer ik me dat een onderwerp als dit... het verschil op dit moment onoverbrugbaar is. En dat vind ik natuurlijk heel jammer en vooral schadelijk voor Nederland. Maar dan zeg ik, dat moet de PVV maar uitleggen. Nou ja, ik vind het moeilijk uit te leggen aan, uh, aan de Nederlanders. Dat kan ik me heel goed ja, voorstellen. Ik, en er zit ik, ook ik dat denk dat ik het ben het van, ja, jullie zijn een coalitie ja. en jullie gedogen ja. iemand. Maar die, op het moeilijkste thema voor Nederland... Ja. zeggen jullie van ja, sorry, dat, daar zijn we het ja. mee oneens. En zoiets, uh, ja, dat, dit is de toekomst. Maar vergeet niet dat in de vorige coalitie... op een gegeven moment het grote thema Afghanistan was. En daar is dat kabinet toen opgevallen... terwijl er wel een coalitie was. Dus je kan bij de start van een coalitie nooit... ook al heb je meerderheid... voorspellen wat thema's worden waarop je toch uit elkaar loopt. En wat bijvoorbeeld heel goed is gegaan in die vorige coalitie... was dat er een, toen de crisis kwam, daarna moeizame onderhandelingen... wel een pakket uit is gekomen wat echt goed was... bij het repareren van de schade die toen gedaan is. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat je coalitie of niet... meerderheid of minderheid of niet, dit soort problemen kom je tegen. En zolang je dat realiseert, en zolang je ook realiseert... dat je dan op dat moment ook niet moet proberen om toch coalitietje te spelen... want je bent het gewoon niet, kan je net verder komen. Ik krijg er dorst van. En We zitten hier in een hotel, dus we kunnen ook altijd even de roomservice bellen. Oh, wat goed zeg. Ja, willen u nog wat drinken? Nou, een biertje vind ik wel lekker. Ja, dat is een goed idee. Um, want ik kan me ook... Precies ongeveer een jaar geleden... Ik moet zeggen, een, ja, bijna een jaar geleden... waren die moeilijke onderhandelingen. Ja. Toen Ab Klink zei van, nou, ik ga niet meer verder. En toen kreeg je dat uh, congres van het CDA... Het was moeilijk. Uh, het zou best kunnen dat het CDA een, een scheuring ging vertonen. Uh, en daarna werd jij fractievoorzitter van die zeg maar, verscheurde fractie. Heb je daar dan, waarom doe je dat? Heb je daar dan zin in? Op het moeilijkste moment van het CDA in hun geschiedenis... doen ze een beroep op jou. Ja. Waarom doe je dat? Nou, Als jij nou eerst een biertje bestelt... Ja, ja, ja, ja ik, ondertussen bestel ik, vertel ik bier. Het ja, vertel het verhaal. jij dat verhaal. Ja... Um... Nou, dat, die, die zomer is inderdaad wel heel diep gegaan, hoor. Maar ook voor heel veel collega's van mij. En na die zomer kwam op een gegeven moment. De, een, conclusie... een bijzonder goede avond uh, met uh, de Kamer 108. Moet, Moet ik, ik even twee wachten? biertjes, alsjeblieft. Twee biertjes kom ik naar boven brengen. Ja. Ja. Ga verder. Dan ga ik verder. Uh, op een gegeven moment was dat kabinet er. En dan is de nieuwe fractie er. Een aantal leden uit die fractie zijn naar het kabinet gegaan. En uh, hebben een paar collega's mij gevraagd of ik mij wou kandidaat. En dat ook nadrukkelijk gevraagd. En toen heb ik uh, dat thuis overlegd, want ik realiseerde mij wel... ik heb het fractievoorzitterschap in de vorige periode van dichtbij gezien... ik realiseerde mij uh, dat het mijn leven wel op mijn kop zou zetten. Toen heb ik mij toch kandidaat gesteld. Een collega van mij heeft zich ook kandidaat gesteld. En toen is er gewoon een verkiezing in de fractie geweest... op een dinsdagochtend in de fractie. Ja, maar waarom? Een, een fractie die in scherven alleen lag? Ja, omdat ik wel voelde dat, uh, dat het op mijn weg... ja, het kan niet anders zeggen, ik voelde dat het op mijn weg kwam. De opdracht! ja. Ja. Daar is hij weer. Ja, daar is weer. Ja. Echt waar? Ja, want ik maakte mij zelf geen illusies toen... over uh, of het makkelijk zou worden. Uh, achteraf vind ik dat we heel ver gekomen zijn in dit jaar. En had ik uh, echt gedacht dat er binnen die fractie... veel meer momenten zouden kunnen komen dat we de zomer zouden herbeleven. Daar had ik mij wel voor mentaal voor gewapend. Dus als je zegt van wat vind ik nou het afgelopen jaar... het grote succes van die fractie dat als je er ook ook als je van buiten er tegenaan kijkt maar ook van binnen dat het zo'n club is geworden die vooruit is gaan kijken naar alles wat er is gebeurd maar toen, dat zo, toen het nou, oktober was... Ik had wel was. afgelopen week het, voor het eerst het idee van... hé, hey, er wordt weer even wat smoel gegeven aan het CDA. Je ja. kwam wel met een plan naar buiten. Dus ik heb ja. ook wel gemerkt dat het CDA nog veel uh, strijd heeft gehad. Waarschijnlijk, uh, nou, binnenkamers. Ja, maar ook dat er het afgelopen jaar natuurlijk heel veel inderdaad intern moest gebeuren. Dat is gewoon zo. Maar ook wel omdat uh, de eerste periode, zeg maar het eerste half jaar, voor mij ook heel erg groot... dan staat de nieuwe coalitie uh, nu uh, aan de start. En wij moeten ook eerst investeren in het collectieve van zo'n coalitie. Want uh, ja, ik, ik heb dus veel geleerd van die vorige coalitie... waarvan eigenlijk vanaf dag één de verschillende partijen... vooral hun eigen plannetjes gingen benadrukken. En dat is gewoon niet goed gegaan. En ook komt de opdracht weer, de verantwoordelijkheid, hoe je het maar noemen wil. Ik zie het wel als een verantwoordelijkheid om behalve mijn eigen partij... te vertegenwoordigen, ook te zorgen dat het land... Uh, verder komt in de komende jaren en niet meteen uh, door ruzies uit elkaar valt. Dus ik heb bewust, ook in de eerste periode, gezegd... we gaan samen bouwen, maar ook samen in die coalitie bouwen. En op een gegeven moment komen er momenten, en dit was zeker niet de eerste... hoewel de meest zichtbare, dat het de tijd is om je eigen geluid als CDA te markeren. Maar ook op de inhoud. Waarom zei ik het deze week? Omdat het nu aan de orde was. Niet omdat het 15 augustus was en ik vond dat ik in het nieuws moest komen. Nee, nee, ik kan me ook wel voorstellen... Ja, dat congres is toch bijna een jaar geleden. Dan wordt het is ook wel weer tijd om het CDA een beetje in te kleuren, toch? Ja, maar dat is dus niet de, de, de motivatie geweest. Het is, de, de, het is dus niet zo dat ik dacht van... Het is, weer ja, tijd het is wel je opdracht. Dat ik... Ja, maar dat klopt. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat het een opdracht is voor vijf jaar. Dus ik hoef niet iedere dag uh, aan, de, aan mijn microfoons te staan. Maar ik vond het deze week uit de grond van mijn hart... Een echt een dusdanig probleem... dat wij daar als CDA moesten laten zien... dat we vonden dat we een stap vooruit moesten doen. Dat is gelukkig opgepakt. En dan vind ik dus... Uh, dat dat inhoudelijk wordt opgepakt... toch het allermooiste. En ik vind het leuk en ik waardeer het ook... dat ik merk dat binnen de partij... mensen het zien en mij daar ook op aanspreken. En Bent u dan mailen. nu de leider van het CDA? Dat is leuk, zeg. Die vraag is heel lang niet meer daar komt het. Nee, nou, ja. Eerst het bier en dan gaan we over die vraag. Nee, verder. dat is gewoon een hele korte vraag. Het is ja of nee. Ik ben een derde van de leider. Nee, dat ken ik. Dat, ken ik. Welkom. Ja, nou ja, dan dat niet kan moeten... niet, want we hebben maar twee bier, dus een derde is onmogelijk. Nee, dan dat is niet de nee, nee, maar, kijk, nee, maar het goed. Nee, maar je, je, je, je wil wat. Ja. Je zegt het is je opdracht. Ja. We zitten hier in een enorme discussie over het leiderschap van het Dank CDA. Ja, wat heerlijk. Proost. Ja, ook ja, ja, proost. Nee hoor. Op het CDA? Ja. Uh, nee, want uh, in juni uh, kwam Maxime Verhagen nog zo'n met, uh, met een verhaal. Uh, waarin hij inging op, uh, over uh, uh, populisme. Ja, Dat is een heel... Ja, dat denk ik weer daar bij mezelf van... Ja, wat wil het CDA nu? Dat, dat, uh, dat heb ik, daar heb ik wel eens moeite mee. Ja, maar dat was wel een heel bewust verhaal... waar uh, over leiderschap gesproken... wij samen ook op dat moment heel erg mee bezig waren. Ik heb toen ook een artikel geschreven... in het blad van, onze, van ons wetenschappelijk instituut... over hetzelfde onderwerp. En... Nee, maar ik, ik wil uh, maar het zeggen. Ging over en het ging over het feit dat dus er daar... nooit iemand van het CDA zo dicht tegen het zeg maar het gedachtegoed van de PVV gaan hangen. Ja, maar dat, dat, ik moet eerlijk zeggen dat. En dat en jij neemt weer daar enorm afstand van door deze Europese uh, stap vooruit. Maar dat dus toch... dan begin ik een beetje na te denken van ja, wat, wat waar, wat is nu het CDA, waar gaan we heen? Nou, Het gekke is dat je uh, nu de indruk, één, de indruk hebt dat het verhaal over het populisme ging... of over, dat we die koers op moesten, terwijl het meer een echt beschouwend verhaal was... over het feit dat je in de samenleving een tweedeling ziet... tussen mensen die aan de ene kant al die veranderingen helemaal niet meemaken... die dus nu ook zeggen, laat die euro maar en laat die gulden maar... en andere mensen die het wel meemaken. Maar onze opdracht die ik, ik ook zie voel, vooral een tweedeling in het CDA dan. Nee, nee, maar ook onze op, komt hier weer, opdracht, die ik voel voor de partij, om dat juist te verbinden. En niet te zeggen wat jullie zeggen met mensen: Nou, dat is allemaal onzin, dan moet je, je moet wat anders vinden. Wees niet, luister niet naar de populisten of iets dergelijks. Maar bereid zijn dieper te luisteren, en bereid zijn te luisteren naar die zorgen. En dat is wat Maxime toen zei, wat ik nou maar ook dat gezegd is, heb. Kijk, Maar dat is en... het verhaal van de PVV. Terwijl ik van deze week had... Uh, ik, ik hoorde jou en ik zag jou in de volkskrant, ik zag je bij Kneval van der Brink en vandaag nog op het uh, NOS-journaal... en denk ik denk bij mezelf, aha, een eigen verhaal. Nee, het is twee keer hetzelfde verhaal. Want wat Maxime zegt, gaat ook weer over die cultuur waar ik het ook over had. Uh, hè, aan, aan het begin van het uur wat we net hadden. En het feit dat je aan de ene kant moet erkennen... En ook moet bereid zijn te voelen dat je als Nederland een eigen cultuur bent en een eigen positie hebt. En dat mensen dat ook heel erg willen voelen. Maar dat je tegelijkertijd in die eigen cultuur economisch ontzettend inter internationaal bent. Dus het verhaal van we hebben Europa nodig en wij moeten bereid zijn die euro in dit verband te redden. Is het verhaal wat Maxime Verhagen ook iedere dag zegt. Ook als minister van Economische Zaken, maar ook als vicepremier namens het CDA. Het verhaal wat ik ook zeg. Het verhaal wat hij toen gehouden heeft over uh, de, de zorgen die mensen hebben... over immigratie, integratie, over de veranderingen in de samenleving... en de mondialisering, dat heb ik in die week bijna hetzelfde gehouden. Waarom? Omdat ik het net zo voel. En kan de u ook combinatie ook even, kan van je het goed die met Maxime? Ja, absoluut. Ja, ja. Ik wil nog even mijn zin afmaken. Ja? De combinatie van die twee is juist... Uh, wat mij betreft het eigene, wat je in de politiek zou moeten vinden. Namelijk dus het behoud van je eigen identiteit als land, cultureel... maar erkennen dat je economisch verbonden bent aan anderen. En dan kan je het sterkst als land functioneren. En dat zou ook in onze partij een hele goede combinatie zijn. Nou goed, hoe ik het heb ervaren toen ik die uh, toespraak las in de krant... en ook wat ik, uh, wat ik uh, zo hoorde de reacties, was het een beetje het papegaaien van het PVV-verhaal. En deze week had ik het uh, idee van... hé, hey, wacht eens even, het CDA is uh, wakker. Uh, ze, ze, ze, ze zijn erbij. Sterker nog, ze laten een goed verhaal horen... over uh, uh, ja, waar Nederland ja. heen moet. Maar wij waren in juni ook al wakker, hoor. En dat is echt heel bewust, uh, dat verhaal. En het is twee kanten van hetzelfde. Uh, nogmaals, ik heb dat verhaal op diezelfde manier ook gehouden. En het, uh, maar... Wat meer buiten de media, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ik zie daar dus echt een combinatie in die in de politiek nodig is. En laat die dan het eigene van het CDA zijn. En dat is een kwestie van het, het, het eigen geluid van het CDA laten horen. Het is iets van een kwestie van jaren waar we mee bezig zijn. Want wij komen natuurlijk, dat moet ik erkennen, van een hele moeilijke zomer vorig jaar met gespletenheid. En zijn stapje voor stapje merk ik nu weer op weg naar veel meer eenheid in die club. En dat vind ik heel leuk om te zien. Over uh, eigen geluid uh, gesproken. Ik heb uh, voor jou natuurlijk ook een plaat uh, Wat leuk. Dus uh, zet je koptelefoon op. Ik ben heel benieuwd. Het is geworden uh, Queen met uh, Heaven for Everyone. Zo. So. These days of cool Ooh, reflection, reflection, you come to me, and everything seems all right. In these days of cold affection, you sit by me.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 This world Of cool deception Just your smile Can smooth my ride These troubled days Of cruel rejection You come to me To my troubled mind Yeah, this could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun This should be love for everyone This world should be free This could be heaven for everyone, van Queen. Voor uh, Siebrand van Haarsma-Buma, fractievoorzitter van het uh, CDA. Klopt het? Ja. Ook een opdracht. Maar ook een mooi wenkend perspectief. Nou, ja. over dat wenkend perspectief. Um, u werd ook uh, vorig jaar... Uh, Jij werd heel erg ziek. Ja. Heb je een stukje van de hemel gezien, of niet? Nee. Uh, Hoe dichtbij politiek... de dood was je... Nou, um, dat is een moeilijke vraag, want dat, dat, dat, ook dat weet je niet... want de crisis is tijdig afgewend, om even in eurotermen die te blijven wel. zeggen. Die wel. Uh, want wat, ik ben tijdig, het is tijdig ontdekt. Dat wat was, had je precies? Nou, ik bleek een uh, streptococcus bacterie te hebben. Dat is een vlees, het wordt een vleesetende bacterie genoemd. Die razendsnel, uh, in, als hij eenmaal in je lichaam is, uh, weefsel aantast... en uh, ja, uh, min of meer opeet... En uh, dat kan in een etmaal uh, gebeurd zijn. En uh, deze zat in mijn borst, wat een, ja, een gevaarlijke plek is. En ging ook snel tekeer. Maar gelukkig heeft de huisarts dat op tijd gezien. Die had het één keer eerder in zijn praktijk meegemaakt. Heeft mij meteen naar de uh, spoedeisende hulp uh, gestuurd. En daardoor uh, was daar ochtends... zijn meteen onderzoeken gedaan. Daardoor was het in het begin van de middag... Uh, nou ja, de analyse van dit wordt een uh, operatie en wel nu. En dus middags om half drie lag ik onder het mes. En gelukkig is dus het tijdig ontdekt. Maar gelukkig ook ging die operatie in één keer goed. Dus ik heb een aantal dagen nog... ...apart gelegen, omdat het uh, natuurlijk een, opera een, een bacterie is... ...die ook in het ziekenhuis liever niet dan wel uh, aanwezig moet zijn. En ook omdat het kansrijk was dat het nog een keer geopereerd zou moeten worden. Maar dat hoefde gelukkig niet. Dus maar ik ben ja, toen na die operatie snel... Maar dit had uh, niet langer een dag langer moeten duren? Nee, het had geen duren. dag langer moeten duren. Nee, nee. Uh, het, het kan soms uren zijn, dit ging ook heel snel. Maar een, een dag langer moet zoiets niet duren, nee. nee. En... Um... Nou, dan heb je toch uh, op het randje van de, van de dood gezeten. Heeft het je veranderd? Nee, nee dat geloof ik niet. Het, het, ik, nee? ik, ik las net een, een, een interessant interview met Wietse Partijn... Uh, de oude uh, Rijksbouwmeester in Elsevier deze week. En die heeft ook zo'n bacterie gehad. Die liep me in het ziekenhuis op. Maar die heeft echt um, wekenlang in coma gelegen... en echt aan het randje van de dood gezweefd... omdat het daar niet op tijd was. En ik denk dat dat een hele andere beleving is dan wat ik had. Dus vrij snel was ik alweer bij. En na die uh, operatie voelde ik ook mij snel weer beter worden. Was natuurlijk wel heel, heel, heel slap. Dus op een gegeven moment, na een week of zo, kon ik weer een beetje lopen. En dan liep ik met zo'n uh, zo stok, met een infuus daaraan... door de, door de ziekenhuisgang, stapje voor stapje... Maar na een paar weken kon ik na een week. Nee, over een week kon ik ook alweer naar huis. En uh, na zes weken ben ik weer aan het werk gegaan. Maar heb je niet zoiets van dat het leven dan zo fragiel is dat je denkt bij jezelf van hé, hey, er is nou, toch wel wat veranderd. Ik moet, uh, nou, ik moet dat meer doen of dat minder. Ik, ja. nou, het meest bijzondere vind ik eigenlijk dus dat, dat ik nu zo uh, acht maanden erop terugkijkend, het, het behoorlijk weg is uit mijn uh, beleving. Hè? Dat ik dus echt gewoon mijn werk weer doe. Wat ik met name besef is hoe je plotseling dus inderdaad... van het ene op het andere moment helemaal uh, ja, plat kan liggen... wijs wijze van spreken. En uh, zo'n ernstige ziekte ineens kan hebben. Maar nogmaals, omdat ik, de, ik achteraf denk ik... omdat het dus snel gevonden is... en je dus na een paar dagen alweer bijkomt... is de, de beleving toen heel intens geweest. Uh, die dagen, die week heel, heel sterk. Maar daarna weer langzamerhand verdwenen... En, uh, kon ik ook heel snel het ritme weer oppakken. En een aantal maanden ben ik nog... En voelde je me gewoon iedere week nog ietsje sterker worden. Dat je het toch wel in je lichaam had zitten. Maar op een gegeven moment is het weer uitgegaan. En het dus... was met name die eerste week... dat je echt voelde ik, dat het een andere werkelijkheid was. Dat, dat de wereld ook heel klein was. Alleen maar je ziekenhuiskamer, je ziekenhuisbed. En dat was het verder. Maar dus eigenlijk niks meegekregen van dat wenkend perspectief... namelijk de uh, hemel, the heaven for everyone. Nee, maar het zou ook niet best zijn geweest... als ik dat op dat moment als werkend perspectief had gezien... Dan... Nee. Daarvoor geniet ik dan maar, toch te veel in deze wereld. Op, jouw denken. opdracht is dus uh, de hemel hier op aarde creëren. Ja, dus maar, wat dat maar betreft, klopt even, Ik het heb het perspectief. Ja, maar ik moet ook nog, nog even terug naar die, naar die ziekte. Ik heb ook niet meteen beseft hoe serieus het was hoor. Want je wordt wel heel erg ziek, maar ik ben toch ook een beetje opgevoed met van nou, als je wat hebt, dan wacht je even. Want de dokter heeft het ook druk. En na drie dagen ga je maar eens naar de dokter toe. Dus ik heb altijd zoiets van het zal wel meevallen. Dus toen ik het echt had, dacht ik, van het kan nooit zo erg zijn. Maar toen ik er eenmaal in dat ziekenhuis was. Toen uh, ging het zo snel en was het zo snel ook weer geopereerd... dat ik pas later me realiseerde hoe, hoe serieus het eigenlijk was. Hoe ernstig het ook was. Dus ik wist het wel. En de artsen zeiden ook uh, van nou, dit is ernstig. Maar ja, dan nog denk je van dat zal wel ernstig zijn. Opereer maar. Ja, heel, heel apart te beleven. Maar gelukkig dus dat ik gewoon de boel weer op kon pakken en uh, aan het werk kon gaan. Je bent zo helemaal de oude. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar goed, uh, we hadden het over het wenkend wenk perspectief van uh, heaven for everyone. Dat is, uh, dat is jouw opdracht dus. Ja, dat klopt. Ja, de, de... Denk je trouwens dat dat ook de opdracht is van de, van de Pvv hier in Nederland? Dat, I dat Nederland de, de hemel mag zijn uh, voor, voor iedereen? Ja, dat, geloof ik, dat, hoop, laat ik zeggen, dat hoop ik wel. Ik kan nooit in de harten van anderen kijken. Maar ik ga er wel vanuit dat iedere politicus vanuit zijn uh, overtuiging... het beste wil voor het land. Ja. En uh, welke partij het ook is, uh, PVV of anderen, ja. En dan kan ik het er heel erg mee oneens zijn. En dan kan ik zeggen, dit vind ik helemaal niet beter... dan de wereld zoals ik hem eruit wil zien. Maar wie ben ik om de keuze voor een ander te maken? Nou, nee, jij, jij hebt een opdracht. Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Maar die is voor mij. En anderen voelen die opdracht weer anders. En uh, ik, ik, ik, ik geloof dat... Uh, in alle andere partijen, en dat voel ik ook in de Kamer... misschien nog wel veel meer dan mensen vaak denken... echt een gedrevenheid om hun idealen te bereiken. En dat geldt voor mijn partij, maar ook voor anderen. Maar heaven for everyone is toch voor iedereen? Ja, maar dat, gelukkig zijn alle mensen heel verschillend. En een politieke heaven for everyone bestaat gelukkig niet in een democratie. Want iedereen ziet dit weer anders. Iedereen ziet dat wenkende perspectief op een andere manier... En ik ben, ik ben deze zomer in Oost-Duitsland geweest. En uh, lees nu ook diverse boeken over de DDR in die oude tijd. Daar had je dus een politieke partij die dacht inderdaad de heaven for everyone op, op aarde te zijn. En uh, het bestaat gelukkig niet. Gelukkig dat iedereen iets verschillends vindt en die wereld anders ingericht wil zien. Maar wat is dan de opdracht van jou? Nou, mijn, mijn opdracht is wel om uh, het, het gevoel wat ik heb... dat deze samenleving er een is die een, uh, een, waar mensen verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. En het gevoel wat ik heb, hè, dat, dat je een opdracht hebt... maar ook een verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf... maar ook voor je omgeving dat dat een gevoel is wat ik over wil brengen. Dat mensen niet alleen maar kunnen denken... als ik het maar goed heb, dan is het uh, allemaal wel best. Maar dat je een stapje verder moet denken. En dat zit misschien ook in dat gevoel wat ik nu heb bij die euro. We kunnen met sneller denken van... ach, laat ze maar uh, gulden terug. Nee, we moeten bereid zijn om soms stappen te zetten om verder te komen. En in, in, in, je hebt twee kinderen, die zijn nu 11 en 14, zei ja. je. In, in wat voor een uh, Nederland? Of wat voor Europa gaan die dan leven? Um, nou, ik denk dat die in een zeker in een, Europa, in, een, in een Nederland en dus ook in een Europa gaan leven... wat nog meer verweven is dan in het verleden. Uh, de uitdaging voor hun, vind ik, zal heel erg zijn... het omgaan met je omgeving in je buurt, fysiek. Maar ook al die signalen die uh, elektronisch bij ons nu komen. Mijn kinderen die zitten natuurlijk de hele dag, deel van de dag... want als ouder let ik al een beetje op, met computers en spelletjes... en communiceren met iedereen. En alles gaat online. Uh, en dat is een hele andere manier van communicatie. Dus ze zullen om moeten gaan met een totaal andere manier van communicatie. Die voor mij soms abracadabra is. Maar is het een mooie wereld? Is het, een, is het richting die Heaven for everyone? Is het uh, uh, strookt het met jouw opdracht die je hebt? Nou, het zal zeker anders zijn dan nu. Of het mooier is, dat vind ik heel moeilijk. Kijk, het, het grappige is. De, de afgelopen generaties, van, zeg maar van na de oorlog, hadden een wenkend perspectief van de wederopbouw. <clears throat> en we zitten nu in een perspectief waarin we zien dat de grenzen van de economie wel bereikt lijken te zijn. He, dat is wat we nu in de, in de euro -merken. In de westerse wereld, hè? maar gelukkig kunnen we toch ook verder ja, kijken. We in de westerse naar wereld kijken. Er is nog veel te doen in Azië. Ik bedoel, Kijk naar Zuid-Amerika. Ja, op, op, op ons eigen stukje grond is ook nog heel veel te doen. Dus ik denk dat daar voor hen ook een taak ligt. En hoe die zal zijn, vind ik moeilijk in te schatten. Dat is niet in te schatten. Maar die, die zal dus heel anders zijn dan nu. Um, en door de generaties heen is ieder, heeft iedere tijd zijn eigenheid gehad. Dus ik denk dat het voor hun, als ik zie hoe zij, hoe zij um, iedere dag weer naar school gaan... dan denk ik dat zij een, in, een, in een generatie leven die absoluut niet hoeft te klagen... meer heeft dan enige generatie hiervoor... maar die een grote verantwoordelijkheid heeft om dat voor de toekomst veilig te stellen. En, maar en dat was... voelen jonge mensen ook wel, hoor. Ja, dat weet ik. Ja. Uh, maar wat is dan nog tenslotte het wenkend perspectief van uh, Siprant van Haarsma-Buma? Het, wer het werkend perspectief is een, uh, een, een samenleving die... Uh, nee, wat wil je zelf uh, nog bereiken? Oh, gelukkig. Ik was, was ja. heel bang dat je het over ja. geen ging nee, doen hebben. Oh, die tijd is voorbij. Ik mag het over mezelf hebben. Nou, mijn werkend perspectief is dat ik als fractievoorzitter... Hè, dat is even voor de komende tijd. Het, het, uh, de lijn die we hebben ingezet kan voortzetten. En dat is uh, dat CDA-geluid binnen de coalitie... maar ook binnen de partij, binnen de, de, de Kamer laten horen... En voor mij is het perspectief tot de, tot de verkiezingen van 2015. En dan zie ik wel verder. Echt, ik maar? weet het niet. Ja. Word je nog minister? Nou, dat weet ik niet, ben ik ben in deze functie eigenlijk best wel tevreden. En uh, ik weet niet of er in de politiek nog andere functies zijn die ik zou willen doen. Maar is het dus die, die opdracht 2015... om minister te worden? Want jij ja, opdracht... handelt vanuit opdrachten. Ja, maar die opdracht is niet aan mij verstrekt. Mag ik jou buitengewoon bedanken? Graag gedaan. En uh, ik wens jou een, een mooie week toe volgende week. Want het zal er wel weer eentje worden. Ik denk het ook. Dank je wel. Zo meteen lust met Sarayda. En wij zijn er volgende week weer.